Dan zijn we weer. Het, is, uh, het nieuws is weer geweest. Het is vier minuutjes over één intussen. En uh, we zijn weer terug. Ik mag nu weer zeggen we. Want Beppi is er ook. Hello, Hallo, Beppie. Dag, beste luisteraars. Ja, dat... Excuses, ik liep nog even op de markt. Ja. Pst, klok in die. Ze had de, de halozie thuis laten leggen, dames en heren. En uh, was de tijd vergeten. Hè, dat je je thuis laat leggen. Ja. Maar goed, uh, je bent er. En dat is gezellig. Ik ben er. En dus gaan wij uh, nog even een lekker tweede uur maken van uh, Zandvoort Lunch. Met heel veel cultuurnieuws uit Den Regio. En nu straks om half twee het Regio-nieuws. Jawel, ook dat nog. Tussen uh, regent het lekker buiten. Dat, uh, dat kunnen we dan zo wel constateren als we was naar buiten kijken. Het, het was goed voorspeld. Ja, het was goed ja. voorspeld. Ja, daar ben ik ook met taxi gekomen. Die ja. ja, ja. Weer een gelukkig. Ja. <coughs> Als dat ik nou nog op de show Bij sta. dit ongeluk. Als <laughs> dat ik nou nog op de show staan bij hebben nee, maakt niet uit jongens. Gewoon niet zeuren. En het is een spannende dag vandaag. Dus laten we ons daar maar op lichten. hè? spannende dag. Spannende 8, dag. Nee, 8 mei, 2019. Oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh. oeh, wat een dag. Ga je kijken? Even naar handen, Absoluut. Nee, ik absoluut niet. Nee, ik heb dat het eerste uur al verklaard. Ik ga dat niet doen, want als ik kijk, verliest Ajax. Maar oh, dan, dan moet je absoluut niet kijken. Nee, ik ga nee. niet kijken. Nee, ik beloof nee. het. Want ik, ik, uh, ik heb dat vorige uur ook verteld. Ik vertel het jou nog één keer. Ik zei vertellen wat er gebeurde afgelopen zondag. Hè? Ja. Ik denk, nou, ik ga even lekker gezellig. Uh, de, tegen mijn gewoonte in. Ga ik bekerfinale kijken. Ja. Dus ik zit pontificaal voor die televisie. Ja. En. Ze bakten er niks van. Ik denk, dit gaat fout. is het ja. hem uit. Ik, dus ik zeg tegen Ansela, Ik zeg, ik ga naar boven. Ik ga wat anders doen. Aha. En ik zet die televisie uit. En ik kijk... Drie, vijf minuten later kijk ik op mijn telefoon... wat er gebeurd is. Daar zijn ze met door voor. <lacht> oh god, Ruud. Vanavond <laughs> niet kijken. Ja, dus... <lacht> Je begrijpt, ik ga niet kijken. Nee, jij gaat niet kijken, ik hou je eraan. Ja. En mocht het slecht gaan, dan ga ik jou bellen en ja. zeggen: zet ze uit die TV. Ja. <laughs> nee hoor. Gaat het goed vandaag. Zeker. Angel of the Morning. Hoe gevolg kun je het hebben, niet waar? strings to bind your hand. says we've sinned when well, it was what I wanted now And if we're victims of the night I won't be blind morgen tegen Angela. Jij bent uh, Angel of the Morning. Ben je, ik zeg het elke morgen weer. Ja, ze gelooft me niet meer, maar het, het is een andere vraag. Nou, wat jammer nou. Het is een prachtig begin van de dag. Ja, prachtig oh. toch? Vind ik ook eigenlijk. <lacht> uh, dat is allemaal onzin. Joh. Dit is, ik weet niet wat ik vandaag heb. Ik heb een beetje onzin te vertellen. Dat, dat, is, dat, is on, dat kan allemaal niet. Maar goed, uh, Angel of the Morning. Marilyn Rush heette het meisje en de mensen erachter. De mensen, de, ja, die heten de Turnabouts. Nou, kan ook, hmm. toch? Hé, hey, uh, heb jij wat cultuur, uh, Klaas? Dan? Nou, ik heb een heel klein beetje cultuur hier. Je hebt een heel klein beetje? Heel klein beetje. Heel een klein beetje cultuur. cultuur. Nou, dan gaan we nu een heel klein beetje cultuur beluisteren. Dames en heren, de cultuuragenda. Wij gaan naar het uh, Theater. Ja, ik ook. In Beverwijk, jij, jij ook, hè? Ik ook, zaterdag, ja. Ja, jij gaat zaterdag. Maar hier is morgenavond Cabaret... Pieter Derks zijn programma voor wat het waard is. Pieter Derks gaat afrekenen met de waan van de dag... de tijdgeest en alle onzin die ons dagelijks verkocht wordt. Peuteren aan wat we vanzelfsprekend vinden... zaken omdraaien, uitwringen, van alle kanten bekijken... en op hun plek zetten. Zijn doel? Nou, zijn doel is jou een vrolijke avond bezorgen... maar je ook met een andere bril naar de wereld laten kijken... Morgenavond kwart over acht, grote zaal eh, Kennen met Theater. En de prijzen zijn eh, 22,50 22 euro. Ook het Kennen met Theater, maar dan vrijdag 10 mei in de kleine zaal. Het dubbel cabaret Maarten van den Berg en Lonneke Dort. En hun cabaret heet Alle Penguins en zijn zwart-wit. En want laten we wel wezen. Maarten van den Berg met alle Grint zijn zwart-wit... schreef en dacht mee met Jan-Jaap van der Wal bij Panache en Arjen Lubach met Zondag van Lubach. Nu is het tijd voor zijn eerste eigen programma... en dat valt op door smil, slimme, scherpe grappen. Lonneke Dort en die uh, uh, gaat voor... want laten we wel wezen, wonden... AKF Zonneveldprijs 2017. De jury was zeer lovend... want Lonneke staat laid back op het toneel... en houdt haar ijzige onverstoorbaarheid consequent vol. Ze heeft sterke liedjes en begeleid die met gorddroge mimiek. Dus dat is Kennen met Theater vrijdag 10 mei in de Kleine Zaal. Beide kunt u achter elkaar zien. De aanvang is om half negen en de prijzen zijn... 14,50 euro. Als wij naar het programma van uh, Dat Kennen met Theater gaan... dan is het natuurlijk zaterdag. En daar gaat Ruud naartoe. Bruce, Bruce Springsteen, Born in the USA. Leg legendary albums live. Uh, in een twee uur durend rockspectakel de Bos was op de toppen van zijn kunnen toen hij in 1984 Born in the USA uitbracht. Het legendarische album bevat maar liefst 7 top 10 hits, zoals de titelnummer Dancing in the Dark en I'm on Fire. Erwin Nijhof en de LA Live Band spelen de plaat in twee uur durend rockspectakel, inclusief een videopresentatie van Jan Douwe Kroeske. En dat is. Kennen met theater zaterdag 11 mei, aanvang kwart over acht. Prijzen vanaf 26,50 euro in de grote zaal. En dat is dan komend weekend kennen met theater. Gezellig. Ja, ik ga erheen. Ja, ik ga de zaterdagavond. Uh... Ja, ik ben uitgenodigd. Hoe vind je dat? Leuk, hè? Dat ja, is toch wel uh, ja. het allermooiste, zo. Eigenlijk. Ja, dat is het leukste. Waar, uh, dat, dat komt omdat uh, een van de bandleden... of de leider van de band eigenlijk... Uh, dat is een... een uh, die jongen heb ik op het pad geholpen. Dat. Ja, dat is een oud leerling van me. En uh, die kwam als elfjarig jochie... kwam hier bij mij op orgelles... En uh, dat is nu een van de toonaangevende toetsenisten van Nederland. Ja, dat je dat even weet. Dat en ik het even weet. Dan heb ik het over Jan-Peter Basten natuurlijk. En uh, geweldig. En die heeft mij uitgenodigd. Zegt, uh, kom je kijken? Ja, tuurlijk. Kom je kijken. Ja, tuurlijk, je moet je vorderingen van je leerlingen een beetje bijhouden. Ja, ja, Nee, ik vind het zo leuk. En uh, dus wij gaan dat zien. En het is een. een uh, ze doen niet alleen Born in the USA trouwens. Als u er nog heen wilt. Maar ze doen natuurlijk... Want dat album duurt geen twee uur. Maar ze doen, eh, heb ik begrepen... ook prachtige werkjes van andere albums. Zoals bijvoorbeeld Born to Run. En daar heb ik een klein stukje live van gezien. Nou, dat... Dat spat de speakers uit hoor. Dat is echt ongelooflijk. Uh, Erwin Nijhof dus. En verder uh, staat ook een van de, vind ik nog, de beste popsaxonisten van uh, Nederland erbij. Dat is Bouter Kiers. En uh, nou ja, Jan-Peter natuurlijk op zijn, uh, op zijn toetsen. En nog veel meer andere mensen. Nou, uh, ik zeg het maar eventjes. Het uh, is gewoon leuk. Ik ben enthousiast dat ik ja, daar gezellig heen mag. Heel benieuwd. Nu, ja, nu vind ik zo spannend, leuk. spannend. Ja, ik vind het heel spannend. Ik hou van concerten. Ik hou van theater. Zo is dat. Dat wordt wel genietend. Ja. Dit is Bruce Springsteen. Maar nu met zijn allernieuwste plaat. Hello Sunshine. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For skies of gray Hello sunshine Won't you stay You know I always like my walking shoes But you You won't. I'm stars heten. Dat kan ik wel vast vertellen. En ik kan u ook vertellen, dat heb ik uit zeer betrouwbare bron, dat het album op 14 juni gaat uitkomen. En dat dit alvast een teaser is, zoals dat tegenwoordig nog heet. Terwijl, de uh, vooruitlopende uh, single. En dat heet Hello Sunshine. Bruce Springsteen. Dus... Gitarist ook weer. Gezellig. Dat die man toch elke woensdag komt om hier te spelen. En heb vandaag weer een heel orkest meegenomen. Vind ik toch wel leuk van iemand dat hij dat doet. Die, uh, die 11e mei ga jij naar. Uh, kennen met theater. Juist. Ja. Maar voor mensen die een heel andere soort muziek ambiëren. is die 11e mei in, in Heemstede, locatie, podium Oude Kerk, Nachtlicht. En dat is een muziekvoorstelling over de slaap en het onderbewuste. Beleef de nacht intens met Sterkonijn... Merel Verkammen en Mike Baudet. Beleef hun dromen en hun mm. nachtmerries. <lacht> Laat je meevoeren naar het moment waarop het onderbewuste spreekt. Luister naar nachtmuziek. Kijk in genoeg. het oh. Duister, ja. Ga jij maar zitten rocken met Bruce Springsteen. Maar hier hebben we nachtelijke jazz. Nachtelijk improviseren. En natuurlijk de nocturnes. De nachtmuziek uit de klassieke we wereld. De aanvang is gewoon... Om kwart over acht. Um, de prijzen zijn vanaf 17,50. En het is dus in podium, locatie, Oude Kerk, zang en tekst, Merel voor viool en tekst, Mike Baudet, piano en tekst. Dus weet wie dat is, Mike Baudet. Dat is die man die altijd bij podium Witteman zit. Hè? Ja, dat is hem. Ja, dat is, uh, dat ja. is hem. Even dat u het wat weet gewoon. Dat u dat weet, wij kunnen ook naar het patronaat. Maar dan gaan we het toch even u niet no nog moeilijker maken... om die zaterdag nog meer voor te stellen. Ik noem iets van aanstaande zondag in het patronaat in Haarlem. De bony king of nowhere. Het is helemaal terug. Gewaagder dan ooit tevoren. De afgelopen jaren zaten de singer-songwriter zat. De singer-songwriter in een moeilijke periode... waardoor de gitaar een lange tijd aan de muur hing. Maar na een relatiebreuk trok Bram van Paris zich terug in een caravan op het Vlaamse platteland... waar hij de noodzaak weer terugvond om muziek te maken. En daar laat hij ons in delen. want daar is uitgegroeid het open album... dat radicaal breekt met het nauwe keurslijf van de brave popplaat Silent Dates. Hij ontleedt de smart van een gebroken liefde... en transformeert die in een wijtse en bovennatuurlijk uitdagende klank... waardoor de meest intieme teksten zich opvlechten. Dus als u daar behoefte heeft aan een dergelijk sfeertje... is het aanstaande zondag 12 mei open om half acht. De aanvang is half negen. En de prijs is 13 euro. De Bony King of Nowhere. Nou, tot zover dit kleine blokje. Wij gaan weer verder voor u kijken.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 Like a foreign land, silence ringing inside my head. Please. De verwachtingen zijn zeer hoog gespannen wat betreft deze Duncan Lawrence. Uh, Arcade heet het, uh, het liedje en uh, hij staat bij de bookmakers. Of dat nou wat zegt weet ik niet, maar hij staat bij de bookmakers al, al wekenlang nummer 1 als getipt als winnaar van het Eurovisie Zongfestival. Wat volgende week van 14 tot 18 mei gaat plaatsvinden in Tel Aviv in Israël. En uh, ja, hij schijnt, het, het liedje schijnt zo indrukwekkend over te komen... ook al tijdens de eerste repetities. Ik lees hier dat, uh, dat de pers stil viel... tijdens de repetitie van dit nummer gisteravond. Dus nou, het belooft misschien wat... dat we eindelijk na 44 jaar... Ja, zo lang is het geleden. 44 jaar, Bebke, moet je zien dat 44 jaar gemeden. Dat, wij, dat we wonnen? Ja, dat was met Teach In. Dat was in 75. Oh, dus dat jezus. is 44 jaar geleden. Ik kan wel een beetje rekenen, hoor. Ja. Maar, eh, dus 44 jaar geleden is het dat wij voor het laatst het Songfestival wonnen met Teach In. Dus eh, als dat gebeurt, dan zou dat best wel eh, heel erg uniek zijn. Ik heb trouwens begrepen, ik weet niet of dat doorgaat, maar... Niet zo eens hoor ik het wel. Dan krijg ik wel op mijn donder. Maar ik heb trouwens begrepen dat volgende week donderdag. Uh, in ons programma Zandvoort Lunch. Roy en Dolly. Uh, een hele uitzending aan dat Songfestival gaan wijden. Dus uh, dat heb ik, heb ik gehoord hoor. Dus uh, dat, uh, dat is gossip. Dus, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Maar. Ik heb het wel gehoord. Maar is vuur hoor. Ja, ik heb het wel gehoord in de wandelgangen. Dat, uh, volgende week donderdag dus. Dan gaat oh, u allemaal leuke hè. dingen horen over het Songfestival. Uh, in ons programma Zandvoort Lunch. Op donderdag met Roy en Bolly, uh, Dus dat wordt heel leuk, denk ik. Ja, daar kunnen wij ons op verheugen. Um, doe nog een rondje cultuur en daarna het nieuws. Want ik, uh, ja. ik zit weer zo lang te lullen dat uh, nou, die uh, klok, die tikt maar door. Maar, maar doe eerst nog een rondje cultuur, want dat had ik al klaarstaan. En daarna ga ik het nieuws doen. Ja. Ga jij gaan we daarna gaan we even vertellen. Ja, okay. Niet ja. veel nieuws in Zandvoort. Gelukkig ja, misschien wel. maar. Even kijken, uh, we gaan weer naar het Patronaat. En dat is dan volgende week donderdag. Want uh, rekening houdend met al die tribute bands... is dit ook een leuke voor u. Een van de beste tribute bands van The Doors... speelt uh, de, een memorabele show in The Doors Live. Het wordt door veel critici gezien als de nummer 1 tribute band... van al van de legendarische groep The Doors... Niet alleen komen ze muzikaal akelig dicht in de buurt van het origineel, ook qua uiterlijk show en magie waan je jezelf bij een show van het origineel in de 60s. Natuurlijk spelen de Doors Alive alle grote hits van de Doors, zoals Light My Fire, When the Music Over enzovoort enzovoort. En draagt zanger Mike gedichten van Jim Morrison voor om de experience compleet te maken. Hij lijkt met zijn houding en uitstraling een. En zijn rijke baritonstem, sprekend op Jim Morrison in de late 60, 60 jaren. En ademt de beste optredens van Jim. Wij gaan dus naar het patronaatgebouw als we dit mee willen maken. Donderdag de 16e, volgende week donderdag. De zaal gaat open om half 8. De aanvang is om half 9. En voor deze flitsende show zijn de kaarten uh, 27,10 euro. Ja, 27,10 euro. Het klinkt alsof ik er nog iets achteraan wil zeggen. Ja, ja. Ik heb een hele grote dorsfan in, uh, in Zandvoort. Ja, nou. Dus uh, die, moet dat, die moet daar zeker heen. Dan uh, hoop ik dat die even opgelet heeft. Ja, dat is een dame, Katja. Katja, nou, Katja ja. is een zeer grote dorsfan. Dus Katja, je moet dat patronaat hoor, volgende week zondag. Dus dan weet je het vast. Uh, we houden nog eventjes bij uh, Tributes... En daar gaan we helemaal naar volgende week zaterdag. Want dit weekend waren er al spannende dingen. En dat is dan wederom met patronaat uh, de GB The Original James Brown Band. Dus de band die James Brown heeft begeleid. Met uh, Marta High en Danny Ray. James Brown, ook wel bekend als de Godvader van Soul... en de hardest working man in showbusiness... werd tijdens zijn successen ondersteund door deze zeer indrukwekkende band. En die avond, dus volgende week, zaterdagavond... betreden zij het podium van het patronaat. De sound van James Brown, de soul met funk mixed... was destijds grensoverschrijdend. In de loop der decennia ontwikkelde James Brown een eigen unieke stijl... en zijn muziek was wereldwijd geliefd. En is het, denk ik, nog... Niet alleen op het podium, maar ook in de studio hebben de JB's... dus de begeleidingsband, een grote rol gespeeld... bij het opnemen van de nummers als Soul Power en Superbad. De JB's bestaat uit internationaal gerenommeerde muzikanten... die in de afgelopen 50 jaar met James Brown samenwerkten. Ze zorgen dat zijn nalatenschap blijft voortbestaan. En dat prachtige ziet u allemaal volgende week zaterdag, de 18e... De zaal open om 7 uur, de aanvang om half acht. En de kaarten voor dit spektakel zijn 34,50 euro. Zo, moet je dat is dat is niet de de waard, hè? Maar dat is niet de originele begeleidspent van James Brown. Ze, ze noemen zich wel zo, maar Ja, maar, maar, vertel, maar dat is, het is niet zo. Er is een eerdere, denk ik. Tuurlijk, want het was oorspronkelijk James Brown en de Blue Flames. Ah, ja. Ja, weet ja, je ja, nog. Ja, ja, ja. En ja. dat waren de grote hits... Uh, at Mans World, uh, Sex Machine, uh, ja, ja, met, ja, ja, ja. waar onder andere uh, de beroemde saxofonist Maceo Parker van uh, deel uitmaakte. Weet je dat nog? Hij zei dat ook altijd: je hoorde dat op de platen. Maceo! Weet je Dan riep je hem meer, moest hij <lacht> een solootje doen. <lacht> uh, maar de, de, de originele band van James Brown heette de Blue Flames. Waarvan achter? En dat u, acten? Ja, dat kunt u gewoon controleren hoor. Dat, dat weten wij toevallig. Maar de, de, de, de latere periode, zeg maar, zal dat zijn die JB's natuurlijk wel zijn band geweest. Dat natuurlijk wel. Maar het is niet de originele. Dat wou ik even mee Kijk, zeggen. Nee, dat wou u even zeggen. Ja. Nou, u gaat gewoon lekker swingen als u dit Tuurlijk, wilt zien. En, want uh, ik denk dat het perfect... Zullen we ook gaan? Ja, we kunnen ja volgende, week er, volgende week zaterdag. Volgende ja. week zaterdag. Tijd om weer eens oude te Swingen. in. Ja, dus ja. Even, <hij> oh, dat even... <hij2> Gaan we al een, knozen treden. Um, Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Deze week laat de gemeente Zandvoort alle kentekens scannen... van geparkeerde voertuigen in bepaalde gebieden van Zandvoort. De tellingen zijn onderdeel van een verkeersonderzoek... naar de knelpunten in het gebied. Ook wordt op basis van de kentekens... de herkomst van voertuigen geregistreerd. De gemeente laat goed kijken naar het verschil... in parkeerdruk op normale en piekdagen. Daarom vindt er later in het seizoen nog een tweede telling plaats... De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd... en alleen gebruikt voor het onderzoek... en binnen drie maanden na afloop van de verzamelde informatie... worden de gegevens vernietigd. Vanmorgen woensdagmorgen raakte een 18-jarige man uit Zandvoort... gewond bij een geweldsdelict op de Celsiusstraat in zijn woonplaats. De verwondingen werden behandeld door ambulancepersoneel... en de politie hield later een 20-jarige man uit Zandvoort aan als verdachte... Het slachtoffer was omstreeks middernacht naar het pleintje bij de supermarkt aan de Celsiusstraat gegaan. Want hij had een afspraak met een hem bekende persoon. Er ontstond echter een woordenwisseling waarbij het slachtoffer merkte dat hij enkele malen werd geslagen. Het slachtoffer ging naar huis en bemerkte daar lichte verwondingen te hebben opgelopen. Politie en ambulance kwamen toen ter plaatse en hier werd ontdekt dat het slachtoffer mogelijk met een scherp voorwerp gestoken en of geslagen was. De politie kon enkele uren later de verdachte aanhouden... en er wordt nu een onderzoek ingesteld... naar de toedracht van dit voorval. Door schade en schande wordt men wijs, zou je zeggen. Die uitspraak lijkt niet betrekking te hebben... op een deel van de wereldbevolking... maar wel op enkele herten... die sinds jaar en dag door Zandvoort banjeren. Afgelopen week zijn er namelijk meerdere herten gesport... die netjes het zebrapad gebruiken... om de overkant van de weg te bereiken. Toeval of toch een sterk staaltje evolutie. Sommige diersoorten slagen er namelijk in... zich razendsnel aan te passen aan veranderende omstandigheden... om zo te overleven en het voortbestaan van hun soort te garanderen. Het is dan ook verleidelijk om te denken dat de Zandvoortse hert... inmiddels zoveel verkeersleed onder soortgenoten hebben gezien... dat ze bij het oversteken nu het zekere voor het onzekere nemen. Eerlijk is eerlijk de verklaring lijkt onwaarschijnlijk... of is het puur toeval. Ook dat lijkt niet geheel aannemelijk. Er zijn foto's gemaakt op verschillende plekken in het dorp. En mogelijk hebben de herten toch instinctief door... dat zij beter kunnen oversteken over een zebrapad. Tot zover wat regionaal nieuws van half twee. Nou, ik heb nog wat. Ja? Ja! Want <coughs> ik had vorige, vorige uur... Voor de mensen die het gemist hebben, heb ik ook nog een berichtje. Volgens velen... Ja. Was de Grand Prix van Nederland achter de schermen uh, al rond en zou het, uh, zou, het plek gaan, zou het de plek gaan innemen van de Grand Prix van Spanje op de kalender van 2020. Dat is waar. Ja, dat bericht heb ik ook eerder gelezen. Niets van waar als we een woordvoerder van het circuit de Catalonia moeten geloven. Uh, ik benadruk dat 2019 niet de laatste race in Spanje zal zijn. De race in Spanje staat onder druk vanwege financiële problemen. Uh, staat wel enig tijd onder druk, mede vanwege financiële problemen, moet mm. ik zeggen. En het georganiseren van een Formule 1-race kost de organisatie jaarlijks 20 miljoen euro. En dat is iets dat nu voor problemen zorgt. Dat ook nog even. <coughs> en uh, nou, dan bent u daar ook weer van op de hoogte. Dus we blijven bezig met die Grand Prix. En ik hoop dat die komt. <lacht>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 met op zondag ook flink wat zon. Het blijft koud voor de tijd van het jaar. En tot en met zondag komen de temperaturen niet boven de 13 à 14 graden. Het is vandaag woensdag bewolkt. Er kan meer dan 10 mm regen vallen. En de wind waait uit het zuidoosten. Is matig over land en vrij krachtig aan zee. Vandaag stijgt de temperatuur tot 13 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen. Is er lokaal kans op nevel en mist. En koelt het af na een graad of 8. Morgen komt het weer tot buien, maar soms schijnt dan ook even de zon. De wind waait uit het zuidwesten, is zwak tot matig van kracht. En, uh, zwak tot matig van kracht, moet ik zeggen. De temperatuur stijgt dan ook naar 13 of 14 graden. Ook in het weekend komt het tot buien, maar ook op zondag is er meer kans op zon. De temperatuur blijft dan wederom 13 naar 14 graden. Na het weekend wordt de zon wat meer gezien. De temperatuur gaat dan stijgen en wie weet gaan wij richting de lente. Dit is het, nieuw, het weer van Rico Schreuder. Zie je. Can't play door. the current song. Nou, dan doen we toch een andere. doe je toch een andere. doe ik iets... Uh... Zo, druk hem maar in. Vrolijks. Iets vrolijks. Ja, doe maar iets vrolijk. mijn Songs in the Key of Life. Een liedje geschreven naar aanleiding van de geboorte van zijn dochter Aisha. Okay. Hij <laughs> is alweer een dame van 43. <laughs> gaat, gaat die tijd toch hard hè? Ja, want dit album is 43 jaar oud. Het 1976, dus kun je, kun je nagaan. Ik heb hem van de week weer eens thuis gedraaid. Want ik had een, een prachtig exemplaar van deze plaat natuurlijk. Maar die bleek zo verschrikkelijk grijs gedraaid te zijn. Dat, ik heb hem maar opnieuw besteld. In, in, een, in een heruitgave. Nou, je weet niet wat je hoort, hoor. Prachtig, 180 gram vernieuwd. Hij is twee keer zo zwaar dan het origineel. Maar het klinkt, joh. Alsof hij gisteren gemaakt is. Zo mooi. Wel een genie, hoor, die wonder. Hé? Hmm. Stevie. En dit werkt toch wel een van zijn beste LP's die hij ooit gemaakt heeft. Songs in the key of life. Isn't she lovely? Beetje van de Ja. eens kijken of je nog wat cultuur hebt. Heb je dat nog? Of niet? Ja, ik heb nog een beetje morgenavond, Voor wie daar geïnteresseerd is. is um, Simon Karmichelt wordt gelezen door Helmert Woudenberg. Want Karmichels werk is nog altijd springlevend. <tieft> Vanaf 1947 tot 1975 schreef Simon Karmichelt in het dagblad Parool elke dag een kronkel. Dat was niet wat we nu een column zouden noemen... maar meer een kort verhaal, een levensschets. Een man, onwiskenbaar Karmrecht zelf... slenterde door de stad en belandde in komische situaties. Vaak in een kroeg. Had ontmoetingen met kleurrijke types... humor en melancholie als ondertoon. De Kronkels waren bijzonder populair, waren mensen die een abonnement op het parool ervoor namen. De Kronkels leenden zich ook voor een voordracht. Dat deed Karmrecht zelf... Toen nog zwart-wit televisie, maar het werd later ook gedaan... door Corrie Vee als Co van Dijk en Kees Brussen. Nu, meer dan 40 jaar na Carl Michels dood... blijkt dat oeuvre nog niet is aangetast. Integendeel, zijn scherpe blik, zijn interesse... in het menselijk onvermogen en zijn beeldende taal tillen de verhalen moeiteloos over de jaren heen. Ik kan, me, ik, kan me, ik, kan me, ik kan me nog herinneren, even ja. tussendoor, ik kan me ja. nog herinneren dat er ooit eens een uitzending was dat die kronkels live op de televisie werden gespeeld door acteurs. Werkelijk? Ja, dat was helemaal geweldig. En, en, en er was één scène, dat was niet een kronkel, maar er <tied> was één scène die was zo weergeloos goed dat, zie je, eh, zelf. Die, die, zat, die zat in een, in een winkel. zat hij boeken te signeren. En er staat ineens de vieze man voor hem. <lacht> <lacht> dat was. Ja, dat, moet je maar, dat staat vast wel ergens op, op YouTube. Moet je maar eens naar ja. kijken. Dat, is even, dat, dat schoot me even te binnen. Dus sorry dat ik je nee, onderbrak. Nee, helemaal geen Maar dat is zo leuk. Heel erg leuk. Ja, we kunnen heel veel vinden, vinden op internet. als wij onze herinneringen weer eens levend willen maken. Maar Helmert Woudenberg gaat het op het podium doen. Uh, en dat is dan morgenavond om half negen in, uh, in de toneelschuur. En ik lees het eventjes voor u na. Welk podium, maar dat gaat u vanzelf zien. De prijzen zijn normaal 21 euro. En uh, u kunt meer informatie vinden op de website van de toneelgroep Jan Vos. Nou, de laatste die ik u ga vertellen is wellicht iets voor de kinderen ook in de toneelschuur. En dat is uh, de Bonte Hond. En dat is aanstaande zondag, 12 mei, smiddags om drie uur... gaat de Bonte Hond, van de hele groep de Bonte Hond... een zeer geestige voorstelling neerzieten, waarbij hij vraagtekens zet bij burgerlijke vanzelfsprekendheden. Nou, heel interessant aangekondigd. Maar het gaat over dat de Bonte Hond... een vadertje en moedertje gaat spelen. Sla een willekeurig speelgoedvol op... En je ziet in de wereld in roze en blauw poppen, auto's, meisjes, jongens. Dat de een schijnt te dromen van stofzuigers en baby's, de ander van vliegtuigen en boormachines. Zij veegt de vloer en poetst het koper. Hij verkent als astronaut het universum. Het meisje is mooi, en gehoorzaam, de jongens stoer en actief. En zo is het. En zo wordt dat verteld al jaren en jaren. Maar waarom toch? Vader en moedertje gaat over sprookjes... en hoe deze middeleeuwse verzinsels... nu nog steeds onze moraal en onze rolverdeling bepalen. Vadertje en moedertje, uh, daarna is er een inloop... ook in de toneelschuur met kinderen om vadertje en moedertje te spelen. Helaas is die al uitverkocht, maar de voorstelling is nog te zien. En dat is met Sanne Schumacher, René Geerlings... Dekor, Reinier Harten, spel Tessa Jonge, Poerink... Michiel Blan Blankewaard, Manon Nieuwboer, Reinier van der Harten. En dat is aanstaande zondag, middags, drie uur kindervoorstelling. En het kost uh, voor jongeren 11 euro en volwassenen 16 euro. Nou, dit was wat bij elkaar geraapt, cultuur voor het komend weekend. En ik wens u heel veel plezier. Dat zullen we zeker hebben. Beatles-periode. En uh, het hele nummer... Uh, is duidelijk een uh, spin-off... van... Uh, uh, I'm the Walrus. Ja, duidelijk wel. Maar ah, dat is juist zo leuk. Dat ze, dat, hij blikt terug... op zijn Beatles-periode. en uh, Dat heeft hij dan helemaal gegoten... in de stijl van... Inderdaad, I'm the Walrus en... Uh, Strawberry Fields Forever... Productie Jeff Lynn ook dat is te horen, en uh, ja, nou lekker gewoon even dat weer even terug te horen. Hè? En Pep steekt nu de wier ook aan, want uh, ja, ja. moet je al die Indiaanse planken, moet je wel uh, op ja. je matje gaan zitten natuurlijk. Hè? Een beetje wieer ook erbij. Dat praten wel gezellig, hè, maar die komen er toch nog eventjes uh, ja, uh, duidelijk achteraan. Ja, uh, duidelijk is wel. <lacht> uh, lekker die lucht. Mm. <lacht> Misschien de bus naar. Jolink van normaal natuurlijk. En dat heette Hummel. En daar bedoelt hij natuurlijk Hummelo mee. Want dat is zijn geboortedorp waar hij nog steeds woont en zo. En waar hij dus graag is. Ja, dat kan. Fun we Nou ja, we hadden pret. We hadden pret. We hadden pret. Als het donker is moet je het binnen het licht laten schijnen. Nou, dat hebben wij gedaan. Dat, hopen we, dat hopen we. Ja, nou, ja, kan zeker. kwam wat laat binnenholen, maar ja, um, ja. ja. De Londen is voor Af u verzonnen voor het komend weekend. Daar hebben we het niet meer over. <laughs> Je bent er en dat is het belangrijkste. Niet waar? Zo is dat. Met en... hartelijk dank. En u was er ook en daar willen we het. vooral voor bedanken. Ja, en ik zie jou maandag weer zeker, hè? Ik ben er maandag. Ook weer gezellig. Ja, en volgende week, woensdag, nou, en een feest hebben we weer samen. Ik denk dat ik jou maandag maar eens ga verrassen. Ik heb nog iets leuks thuis liggen. Dat moet ik even op cd zetten. Ik denk dat ik jou dat maar eens ga geven. Ja, dat... holy, ja, holy. ja ik heb nog iets leuks thuis liggen. Ik denk dat jij dat wel wil hebben. passen deze bakken. <laughs> Even passen deze bakken, word ik. Maar goed, eh, dames en heren, dit was Zand wat lunch wat mij betreft voor deze week. Ik ben er weer aanstaande maandag, samen met Deppie. Eh, morgen dan zijn Roy en, eh, en Dolly. Dolly er. En vrijdag hebben we ook weer een uitzending. Jawel, we gaan weer op vrijdag ook. Want vrijdag hebben we een hele speciale... met Dolly en Greet. Ze van de meulen geloof ik? Ja. Volgens mij. Ja. Ja. Uh, dat wordt een, uh, ja, een, een hele bijzondere uitzending. Want uh, Greet is medium. En uh, paragnost. En die gaat dus... Uh, die gaat uh, eventueel uw vragen beantwoorden. Aanstaande vrijdag. Dolly doet de presentatie en de techniek. En Greet is in de studio. Nou, Hoe mooi kan je het allemaal hebben? Aanstaande vrijdag dus. Dus... Uh, ja, tussen 12 en 2. Ik ben even afgeleid door de computer. Maar goed. In ieder geval, dit was hem voor vandaag. Dank voor het luisteren. En ik hoop u volgende week maandag weer aan uw toestel, computer, telefoon of wat iets meer zijn te treffen. Dank voor het luisteren. Tot maandag wat mij betreft. Tot van mij betreft ook. Dag. Dag.